Juris Stubinitsky met het NOS-journaal. Er wordt gewerkt aan nieuwe vormen van testen op het coronavirus. als voorbereiding op de verwachte Tweede Golf. Daar zijn het RIVM, de GGD's en microbiologische laboratoria mee bezig, meldt NRC. Het is de bedoeling dat het testen straks laagdrempeliger en massaler wordt. om de herkomst van besmettingen beter te kunnen nagaan. De eerste vernieuwing is dat er voor kinderen tot zes jaar half augustus een speekseltest komt. Die komt dan in plaats van het wattenstaafje dat diep in neus en keel moet. Amsterdam gaat dit weekend streng controleren op de coronaregels. Uit angst voor een tweede golf wil de gemeente sneller boetes uitdelen aan mensen die geen afstand houden. Vanwege het mooie weer is de verwachting dat het druk wordt in de hoofdstad, ook met buitenlandse toeristen. De politie heeft op de A2 een automobilist aangehouden... die volgens getuigen een ballon lachgas in zijn mond had tijdens het rijden. In de auto werden vier lachgastanks gevonden. De politie zegt dat er steeds meer incidenten zijn met lachgas in het verkeer. De Duitse politie heeft een man met de bijnaam Walt Rambo gevonden en opgepakt. De man van 31 hield zich verborgen in het Zwarte Woud in Duitsland in camouflagekleding. 440 agenten zochten hem de afgelopen tijd... omdat hij vier politieagenten had ontwapend. Hij had vijf wapens bij zich. Het lichaam dat vanmiddag bij Ameland in zee werd gevonden... is van het meisje van 14 dat werd vermist, heeft de politie bevestigd. Het meisje uit Duitsland verdween zaterdagavond in zee. Mogelijk werd ze meegesleurd door een sterke stroming. Ze is gevonden door een duikteam van opsporingsorganisatie... Search and Rescue Nederland. Het weer vannacht vrijwel overal droog bij 12 tot 15 graden. Lokaal kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgen wisselend bewolkt in het binnenland kan een buitje vallen... en het wordt morgen 20 tot 26 graden. Zondag meer bewolking en later gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 If you really miss me, I can't Kan nam star Kan nam sta. Naaien is 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자.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 John, I dunno, could we Baby, baby, not